10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Bijna de helft van de kankerpatiënten slikt zonder het te weten medicijnen die slecht kunnen zijn voor de behandeling. Dat blijkt uit onderzoek waar verschillende Nederlandse ziekenhuizen aan hebben meegedaan. Het gaat om een verkeerde combinatie van medicijnen, zegt een onderzoeker. Het enige middel kan het andere middel beïnvloeden. en daarop ja, gevaarlijk worden: hè, dat de bijwerkingen enorm kunnen toenemen.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 In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn twee grote explosies geweest... vlakbij het hoofdkantoor van de legerleiding. Er is brand uitgebroken. Volgens ooggetuigen hangen er grote zwarte rookwolken boven het gebied. Er zijn ook schoten gehoord. De Syrische minister van Informatie zegt dat er niemand gewond is geraakt. Hij heeft het over een aanslag. Volgens hem werden veiligheidsdiensten aangevallen door terroristen. Een term die de regering vaak gebruikt... voor mensen die strijden tegen president Assad. Het Griekse openbare leven ligt vandaag plat door een algemene staking. De twee grootste vakbonden hebben werknemers... in bijna alle sectoren opgeroepen het werk neer te leggen... zegt correspondent Connie Keeser. Omdat er nu weer uh, een nieuw pakket aan bezuinigingen uh, aankomt... en uh, ja, de bonden ze zeggen... ja, we hebben heel veel bezuinigingen over ons heen gehad... de lagere klassen en de middeninkomens die hebben daar zwaar uh, onder geleden... en die kunnen niet meer hebben, zeggen de bonden. Dus ze gaan weer de straat op. Banken en postkantoren blijven dicht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 In Oost-Azië en China wordt veel geld betaald voor medicijnen... die gemaakt worden van tijgerbotten en andere lichaamsdelen. Volgens officiële cijfers leven er nog 1700 tijgers in het wild in India. 100 jaar geleden waren dat er nog 100.000. Het weer in het oosten bewolkt met af en toe regen. In het westen trekken wat buien over. Daar schijnt ook af en toe de zon. Voor de graad of 17 staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Morgen zijn er opnieuw buien, dan vooral in de kustgebieden.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 tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op EON.nl/slash zakendoen. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Corruptie kost Nederland zo'n 12 miljard euro per jaar. Kunstdieven strijken de beloning zelf op. Wie zijn huis zelf bouwt, heeft kans dat het bouwbedrijf gratis meehelpt. En dat doen ze omdat zij graag willen leren van ons. Uh, hoe je van aanbodgericht bouwen naar vraaggericht bouwen kunt gaan uh, werken. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Corruptie, dames en heren, kost Nederland 12 miljard euro per jaar. Een behoorlijk bedrag. En toch treedt Nederland er nauwelijks tegenop. Strenge anticorruptiewetgeving en een betere bescherming van klokkenluiders... moeten daarin verandering brengen. Met die boodschap komt Transparency International Nederland... morgen op een symposium over corruptie. Paul Arman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van die club. 12 miljard euro, dat zijn de meest recente cijfers? Ja, daar krijg je in de humeur van als je dat soort bedragen hoort. Ja, u staat um, aardig aan bij dit programma. Zo is dat. Um, in Engeland is onderzoek gedaan en kwam men op 4% van het nationale inkomen aan fraudeleuze contracten. Als je nou zegt, Nederlanders zijn twee keer zo eerlijk... waar ik helemaal geen enkele grond voor heb om te denken... maar laten we dat dan nou maar even zeggen, dan kom je op 2%. Want het is vandaag de dag 12, 14 miljard. Ja. Maar... Er zijn natuurlijk, afgezien van alle zaken die je in de krant kunt lezen... en op websites kunt zien, er zijn ook nieuwere rapporten. Met name is er een rapport van, um, ik maak geen reclame... maar het is in dit geval PricewaterhouseCoopers, zowel ja. als KPMG... Ja. die voor Duitsland en Nederland naar feitelijke corruptie zijn gaan zoeken. Want corruptie is natuurlijk een moeilijk begrip, één. En twee, het is natuurlijk altijd verborgen. Want als ik u omkoop of u mij... dan willen we dat geen van tweeën naar de buitenwereld weten. Nee, je nou, geen sprake van, hè, overigens. Ik uh, dacht het niet. Nee. Maar Wat hebben ze nu is. gedaan? Ze hebben honderden grotere bedrijven gevraagd naar hun concrete ervaringen. En daaruit blijkt toch dat een relatief hoog percentage... in Duitsland en Nederland daarmee te maken heeft. Ja, maar goed, 12 miljard euro, dat is nogal een slok op een borrel. Daar kan je zo ongeveer het halve mee wegwerken uh, of, of de begrotingstekort mee uh -huh. wegwerken. Uh, uh, tegelijkertijd denk je dan, nou, we zijn ook zo corrupt als de neten, klopt dat? Nee, dat zijn we niet. Kijk, Transparency publiceert al jarenlang twee indices... Die een idee geven, ik onderstreep dat woord idee, het is een perceptie. Um, van hoe de zakenwereld denkt, hoe corrupt of niet corrupt landen zijn. Wel nu, in die perceptie-index van TI komt het Nederlandse exporterende bedrijfsleven met de Zwitsers als hoogste uit de bus. Dat is mooi. Dat betekent dus dat de orde grote drie kwart er niet aan doet. Mm -hmm. Maar ja, dan hou je nog een kwart over die er misschien wel aan doet. Ja, wie zijn dat? Dat is een goede vraag. Ja. Um, we hebben natuurlijk. Toch net weer een geval gezien in de kranten. Ik ga niet te veel op individuele gevallen in, maar daar doen we niet aan. Maar want we doen meer aan de regels en aan de preventie. Ja. Maar er is toch iets aan de hand met Philips in Polen om eens iets te noemen. Ja. En ik zag, ik hoorde eh, allerlei programma's over MKB. Een van de vrezen die ik heb voor het Nederlandse bedrijfsleven... is dat het Nederlandse bedrijfsleven zich niet voldoende realiseert... wat voor risico's ze vandaag de dag lopen... richting de Amerikaanse en de Engelse wetgeving. Ja, want die zijn uh, extreem transparant. Als je in Amerika iets, zeker als je beursgenoteerd bent... iets doet wat niet helemaal door de beugel kan... heb je meteen een probleem. Boeten, word je publiekelijk aan de schandpaal genageld. Ja, en die boetes in Amerika kunnen, zoals ING net heeft kunnen constateren... in de honderden miljoenen lopen. Juist, met andere Sinds woorden, het is ook nog levensgevaarlijk. Om het het te is doen. levensgevaarlijk. De ja. Amerikanen zijn volstrekt toe in staat... om een bedrijf dat voor een vergrijp ergens veroordeeld is... tot een ton, bij wijze van spreken... vervolgens een e-mailtje te sturen. Ja, u bent ook genoteerd aan Amerika. Als u mij een honderd miljoen stuurt, praten we nergens meer over. Ja, dat maar... soort risico lopen ook Nederlandse MKB-bedrijven. Ja, wat ik nooit begrijp is dat ook grote bedrijven... zeker grote bedrijven hebben toch grote accountantskantoren... die de, die de boekhouding controleren. Dus op het moment dat je ergens met steekpenningen gaat rondschouwen, dan moet je dat toch ergens ook in je eigen boekhouding kunnen verantwoorden? Ja, je kunt erg veel verbergen in boekhoudingen... zoals we helaas al te vaak kunnen zien. Maar een accountant maar, moet dat toch kunnen doorzien? Nou, er zijn natuurlijk twee accountants. Hè. De grotere bedrijven hebben een interne accountantsdienst en een externe. Ja. Die moeten heel veel kunnen zien. Maar die tekenen wel voor de jaarrekening. Die tekenen ervoor, maar dat tekenen ze altijd erbij... dat wat voor ze verstopt is ze niet hebben kunnen zien. <laughs> ja, en, en ze zouden eigenlijk een wettelijke plicht moeten hebben... om daarnaar te zoeken. Ja. Nou, en is... dat zou bedrijven ook kunnen helpen. Ja. Maar goed, um, Nou, doen wij in dit land al van alles aan een klokkenluidersregeling? Hè? Die is mm. uh, onder leiding van de SP door de Kamer geloodst. Zal nee, ik maar nee, nee, helemaal niet. Wat dat, nou niet? dat voorstel van de SP is een mooi initiatief. Dat zit technisch slecht in elkaar, daar wordt oh. aan gewerkt. Oh. Maar het is nog helemaal niet door de Kamer heen. En bovendien, er wordt per 1 oktober aanstaande... een klokkenluidersmeld- en adviespunt opgericht... Ja. door minister Donner nog opgeschreven. Ja. Alleen, dat is onvoldoende. Onvoldoende, want de klokkenluider in Nederland, om het kort te zeggen, heeft geen bescherming. Nee, nou ja, daar is dat SP-wetsvoorstel dus voor bedoeld. Ik zeg ja. ook niet dat het al was aangenomen door de Tweede Kamer. Nee. Ze zijn bezig om het door ja. de Tweede Kamer heen te loodsen. Ja. Met de bedoeling om dat transparanter te maken. Ja, daar ben ik sterk voor. Het is een van de punten waar Nederland ook in vergelijking met andere landen slecht ligt. En daar moeten we dus nodig iets aan doen. Ja. Uh, en dat is niet in de eerste plaats compensatie... En Nederlandse klokkenluiders zeggen, ik hoef helemaal geen geld te hebben. Ja. Ik wil dat dat onrecht of die misstand ja, ja. wordt verholpen. Maar ze willen wel graag hun baan houden tegelijk en daar gaat het vaak om. En dan praat je over bescherming van die integere klokkenluiders. want die ja. heb je ook. Maar meneer Alman, uh, iedereen die in het internationale bedrijfsleven functioneert... zegt dan geregeld, ja, er zijn landen waar je gewoon niet kunt opereren... zonder af en toe met een paar dollarbiljetten te zwaaien. Ja, dat is heel interessant wat u dat zegt. Waarom? Uit... Weer aan de onderzoek is gebleken dat bedrijven die in zogenaamd corrupte landen werken... een veel lagere perceptie hebben van de corruptie in die landen... dan bedrijven die erover denken daarheen te gaan. Met andere woorden, het is in veel landen waar men denkt dat je corrupt moet zijn... mogelijk om niet corrupt te werken. En er zijn steeds meer bedrijven die doorkrijgen dat dat de enige weg naar de toekomst is. Ja, is. Gewoon hardop zeggen, ik doe niet mee. En dan desnoods maar ten koste van het bedrijfsresultaat? Dat komt voor, Dat komt voor. Maar, maar wacht even. Dan ben ik als bedrijf klokkenluider en dan ga ik naar de Amerikanen of de Engelsen... en dan zeg ik, moet je eens luisteren, wat die en die daar doet. En dat gebeurt er dus zo. Juist, met andere woorden, dat is dat nieuwe eh, maatschappelijk verantwoorde ondernemen. Dat is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wanneer eh, hebben we die 12 miljard eh, terug? Die, ik heb grote hoop wat er ook voor een nieuw kabinet komt dat het nieuwe kabinet in Nederland harder gaat trekken... aan de integriteit in Nederland. Dat is hard nodig binnen de politiek zelf. Financiering politieke partijen bijvoorbeeld... is echt nog een probleem. Ja. Uh, lobbying in Nederland is volstrekt ongereguleerd en niet geregistreerd. Laten echt gaan een Europa. probleem. Ja. En dat geldt ook voor Europa. Maar ik zou hopen dat het volgende kabinet werkelijk aan integriteitsbeleid gaat doen. Zowel voor de publieke als voor de private sector. Juist. En dan wanneer hebben we dan die 12 miljard terug? Dat, oh, laat ik het zo stellen, daar ben ik eigenlijk best optimistisch over. Als je kijkt naar hoeveel instellingen, hoeveel onderdelen van, van de regering op allerlei niveaus. Ja. Hoeveel bedrijven, groot en klein, langzamerhand beginnen door te krijgen... dat het voor hen zelf goed is ja. om in tegen te zijn... dan ben ik optimistisch, vijf, anders zat, anders zat ik niet bij TI. Ja, maar vijftien jaar? Ik denk dat dat harder gaat. Men oh, ja. krijgt door wat de risico's zijn. Ja. Net als een, uh, een grimschoenenfabrikant uit Amerika, zal ik maar zeggen... die opeens uh, uh, te maken had met de consumentendemocratie... en geen grimschoenen meer verkocht, omdat die door kinderhandjes werden gemaakt. Nou, bijvoorbeeld. Paul Arman, voorzitter van Transparency International, T.I., zoals u zegt. Ik dank u wel. Goedemorgen. Doe burgers. De overheid trekt zich terug. De omslag moet gemaakt worden door de mensen zelf. Dus moeten we steeds meer zelf doen. Maar kunnen we dat ook? Dat is een hele ambitieuze opgave. Deze week in KRO, Goedemorgen Nederland. We doen het zelfers. Het zijn mensen die doen. Ja, fossiele brandstoffen raken op en daarom moeten we duurzame lokale economieën opzetten. Dat is de boodschap van de Transition Town-beweging. In Olst vereist een werkje met 23 eensgezinswoningen. Die bestaan uit aarde en autobanden gebouwd door burgers zelf. Sander Bartling ging erop bezoek en merkte dat de bouwwereld ook meekijkt. Wat is jouw maat? 3,44 uh, een drie beetje vierde vierde oh, nou, de zolen zitten vol met klei, dus dat kan ik niet zien. Ah, deze is helemaal nat van binnen. Het gaat oh, van demmen. Okay. <laughs> dat zal ook wel gisteren zijn gebruikt. Nou ja, dan, uh, dan weet je vast hoe het uh, de rest van het terrein ook voelt. Ik sta in een bouwput... In Oost, in de buurt van Deventer. Dus dit is een aardenhuis. Ja, dit gaan er 23 stuks worden in zijn totaliteit. Ik ben uh, Paul Hendriksen, uh, voorzitter van Vereniging Aardenhuis Oost-Nederland. Als ik naar de volgende kijk, dan zie ik bungalowachtige eengezinswoningen... waarvan de zuidkant geheel uit glas... Is opgetrokken en de oost, west en noordkant zijn gemaakt van dikke wallen aangestampte aarde. Dan zie ja. je ook nog zonnepanelen op het dak. Dat zijn de zichtbare onderdelen. Maar verder maken jullie ook reclame met extreem laag energieverbruik. Hoe? Mm -hmm. Nou ja, doordat we geen verwarming nodig hebben, bijvoorbeeld in de woningen. Want uh, we, we slaan alle warmte van de zon op uh, via die zuidgevel. Jullie maken ook reclame met lokale watervoorziening en zuivering. Hoe? Op het moment dat het afvalwater is geworden, dan gaat het daar naar die grote grindbak. En daar wordt het weer gezuiverd op zo tot zo'n kwaliteit dat het weer op het, op, gewoon op het oppervlaktewater geloosd kan worden. Ik zal deze twee vrouwen drie meter lange, 20 centimeter dikke eikenhouten palen verplaatsen. Loop ik even... Door de modder van de regenbui van gisteren naar een groepje andere mensen die autobanden op elkaar aan het leggen zijn en aanslaan. Het is gewoon zo ontzettend leuk om met, met al deze mensen samen je huis te bouwen. Het ja, is gewoon zo anders als dat je in een rijtjeshuis woont... en nou, je buren af en toe tegenkomt. en, uh, en Je bouwt hier heel veel op met, uh, ja. met de mensen met wie je samen gaat wonen. Maar dat zou ook een bezwaar kunnen zijn, natuurlijk. Dat er mensen zijn van wie je denkt, god, wat heb ik daar eigenlijk een hekel aan. Nou, dat, dat ben ik nog niet helemaal tegengekomen, eigenlijk. Tot nu toe... Ja, het zijn toch ook allemaal wel gelijkgestemde zielen die je hier hebt. Maar ik durf te wedden dat de meeste mensen aan wie u het vertelt... ook enthousiast zijn, ja. maar het toch niet gaan doen. Nee. Hoe komt dat nou? Uh, ja, je moet denk ik ook wel een beetje, soms een beetje gek zijn. Wat kost het als ik vragen mag om je eigen huis te bouwen? Uh, rond de uh, 2 ton. Maar wat nou als u, als u hier gaat wonen en, ja. en het huis lekt, het dak lekt of, of de fundering deugt niet, dan kunt u niet naar een, een bouwbedrijf toe stappen. En nee, dan zeg ik wat schadevergoeding. De verzekering dat zijn je buren. Dat is, dat is mijn garantie: dat zijn de buren. Dat we het samen oplossen. Als er een probleem is, dan gaan we samen dan gaan we het bekijken. We kunnen het beste hier langs, anders dan verzuipen we. Ja. Hier, oh ja, hier raakte ik gisteren de schoen kwijt. Oh ja. Nou werden jullie in het verleden vaak neergezet als idealisten met een onhaalbare missie. Hè? De geur van geitenwolle sokken was nooit ver weg, zou ik maar zeggen. Is dat veranderd? Is men serieus geïnteresseerd nu? Die geitenwolle sokken, ja. Uh, van mij mogen ze de geitenwolle stropdassen van breien of, uh, of iets anders. Uh, dat zijn alleen maar beelden die rondgestrooid worden. Maar uiteindelijk zie je dat uh, nu ook grotere bedrijven langzamerhand uh, duurzaamheid als, uh, als, uh, tot hun kernwaarde gaan, uh, gaan benoemen. Toen in 2008 echt de crisis uitbrak in de bouw zag je dus dat allerlei bouwprojecten stil begonnen te vallen. Grote projectontwikkelaars die, die niks meer te doen hadden. Uh, terwijl juist de, de, de kleinschalige particuliere initiatieven... zoals deze het echt goed doen. Um, een heel groot bouwbedrijf werkt achter de schermen met ons mee... Uh, voorziet ons van, van hun systemen, hun logistieke uh, input. Uh, we, we kunnen ook materiaal materieel en materiaal inkopen tegen inkoopsprijs. En dat doen ze omdat zij graag willen leren van ons. Uh, hoe je aanbod, uh, van, van aanbodgericht bouwen naar vraaggericht bouwen kunt gaan, uh, kunt gaan uh, werken. Welk bedrijf is dat trouwens? Uh, de BAM. Ja, hun analyse is dat de bouw uh, niet meer overeind komt, tenzij er een enorme verduurzamingslag plaatsvindt. En men dus leert om vraaggestuurd te bouwen in plaats van aanbodgericht, zoals dat de afgelopen decennia het geval was. Okay. Dus u, u betrekt uh, materiaal tegen inkoopprijs en ook expertise van de BAM tegen inkoopprijs bij dit project? Ja, die expertise krijgen we er gratis bij. <laughs> Zij kijken over onze schouder mee van hoe wij het doen. En uh, ja, we, we hebben heel veel materieel hier nu uh, wat anders. En zou staan te roesten in de, in de, in de hangars, omdat ze, zij het niet kunnen gebruiken momenteel. En soms komen er ook mensen die noodgedwongen thuis zitten. Uh, hun medewerkers die noodgedwongen thuis zitten, die komen af en toe een handje, handje toesteken. Uh, en dat kunnen ze dan in, uh, in werktijd doen, maar wij hoeven er niet voor te betalen. Deze mevrouw die zit ondertussen nog steeds banden te slaan met haar hamer. Er wordt hier zelfs overgewerkt, want u bent al sinds 7 uur s ochtends aan de slag, vertelde u me net. Maar ja, het is natuurlijk wel uw eigen huis. Nou ja, weet je, soms halverwege van de dag zeg mijn maar lijf van nu, nu moet je echt iets anders gaan doen, maar nu denk ik van oh, ik wil nog wel even een bandje slaan. Morgen.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 Eerst nu het Ochtend humeur. hier is Koos Postema. Ik heb gezocht en gezocht, maar het fragment uit een verhaal van Gerard Reven... helaas niet voor u gevonden. Hij beschrijft erin, adembenemend, de angst van een jongen... die zijn eigen huis is ingevlucht omdat een kerstboombende uit een straat verderop... hem en zijn vriendjes achterna zit. Kerstboomrellen, ik weet het nog van vroeger. Begin januari smeten de mensen hun kerstboom op straat. Jongens verzamelden ze vechtend als dolle mannen... en dan volgden de branden waarna twee politiemannen... hoofdschuddend, maar toch vriendelijk, stonden te kijken. Knokpartijen van alle tijden. De Volkskrant had maandag al een sterke analyse wat Haren betreft. Peter Giesen citeert Sigmund Freud... die over het genot van het gevecht van de oermens schreef... die gelukkig was omdat hij zijn driften onbeperkt mocht uitleven, die oermens. Dat maakte een samenleving echter onleefbaar, stelde Freud... en dus ruilde de mens zijn geluk, zijn kansen op dat vechtgeluk in... voor een zekere mate van veiligheid. Knokpartijen van alle tijden. Eens woonde ik in een katholiek dorp... dat soms, vroeger althans, op zondagen bezoek kreeg van gereformeerde jongens... die met in het hoofd een loodzware preek... en in hun buik schuimend bier de Roomsen te grazen kwamen nemen. Nu was er dus haren. Zou ook slagharen kunnen gaan eten. Er zal recht gesproken worden. Beetje celstraffen... Boetes. Maar wat te doen met de beroepsrellers? De hardcore, om het in moderne Nederlands te zeggen. Daar zal zich voor de zoveelste keer een commissie over buigen. Dit keer onder leiding van Job Cohen. Maar Job, ga in vredesnaam geen thee zetten. Koos <lacht> maar morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. I'm down here by... you're always deeply they're just my lies i'm hiding from a distance i've got to be the price defending all against there i really don't know why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 Marlin, sitting down here. Het is uh, vijf voor half elf bijna, dames en heren, u luistert nog steeds naar de Karo op Radio 1. Een Amerikaanse kunstverzamelaar heeft 1,7 miljoen dollar uitgeloofd voor de tip die hem naar zijn 13 gestolen kunstwerken brengt. Een van die gestolen kunstschilderijen is een mondriaan. Daarvoor is alleen al 1 miljoen dollar uitgeloofd. Of de kunst ooit terugkomt is de vraag. Johan Bos van Rosenthal, goedemorgen. Goedemorgen. U bent adviseur in de kunstmarkt. Wat adviseer je dan zowel trouwens in dit soort kwesties? Nou, ik heb met dit soort zaken niet zo heel vaak te maken. Gelukkig zou ik bijna zeggen. Um, maar um, het is natuurlijk duidelijk zo dat. dit soort kunst die bekend is, die geregistreerd staat. die is vrijwel onverkoopbaar op de openbare markt. Dus daar ja. heb je mensen te maken. die daar vroeg of laat achterkomen. Uh, als ze dat niet al weten terwijl ze de zaak stelen. Ja, waarom zou je het uh, klauwen dan? Omdat je dan op deze manier toch nog. Um, zeg maar 10% van de waarde. Uh, via, via eventueel tussenpersonen zou terug proberen te krijgen van zo'n verzamelaar. Dan wel van de verzekeringsmaatschappij van die verzamelaar. Met andere woorden, dan zijn de dieven zelf degene die uh, de kunst opeens terugvinden. Uh, nou ja, daar komt de politie dan natuurlijk wel achter op een gegeven moment. We hebben dit soort zaken vaker gezien en dan uiteindelijk blijkt altijd wel wie de dieven zijn. Maar er zijn zaken bekend waarbij de uiteindelijke... Uh, dit soort bedragen van een miljoen of een aantal miljoenen zijn betaald aan, aan advocaten of andere tussenpersonen die daardoor hebben kunnen zorgen dat de stukken terugkwamen en dat de mensen die die objecten op dat moment in bezit hadden, of liever gezegd bevaarden, uh, met dat geld uh, inderdaad uh, ervan door zijn gegaan. Ja, met andere woorden, dan uh, claimen ze zelf uh, de vinder te zijn en dan krijgen ze de beloning voor iets wat ze zelf hebben gejat. Ja, als, als de politie daar niet achter komt hoe dat werkt, dan ja. zou je dat kunnen Ja. Hoe groot is de illegale kunstmarkt eigenlijk? Heel moeilijk te zeggen. Ik heb daar gelukkig weinig mee te maken. Uh, maar ik denk dat die markt de afgelopen jaren alleen maar kleiner is geworden in zoverre dat zoveel stukken die gestolen zijn, direct geregistreerd zijn en overal toegankelijk zijn op internet. Dat je die stukken steeds moeilijker kwijt kunt, waardoor ik denk dat dit soort markten het heel erg moeilijk hebben. Maar waarom zou je ze dan stelen? Dat weten die dieven toch ook, of niet? Of zijn ze? Uh... Nou, ik denk dat heel veel dieven er achteraf achterkomen dat dat ding wat ze daar hebben eigenlijk niet te verkopen is en dan verdwijnt het onder een bed bij hun uh, moeder. En tegen de tijd dat uh, ooit de familie het huis opruimt, uh, komt dat dan zo'n object boven water. Dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien in het verleden en dat blijkt dan twintig jaar geleden gestolen te zijn. Ja. Nou, dan komt het weer terug. Maar ja, goed, ze weten kennelijk wel welke doeken of welke uh, voorwerpen ze moeten uh, stelen. Uh, want een Mondriaan, uh, nou ja, die kennen ze wel, toch? Uh, dat is altijd maar de vraag, wat mensen kennen of niet kennen. Uh, ze hebben ook nog uh, zoveel andere stukken meegenomen. Die zijn blijkbaar een stuk minder waard in relatie daartoe. Maar um, ja, het is, het is de vraag altijd of mensen precies weten wat ze stelen. Maar ze hebben hier blijkbaar een goede slag geslagen, inderdaad. Ja, maar goed, het lijkt me, want die kunst is natuurlijk goed beveiligd. Uh, uh, met, met allemaal laserapparatuur en zo. Dus je moet wel van goede huizen komen om het überhaupt van de muur te krijgen. Uh, dan moet je toch ook wel weten wat je steelt. Uh, ja, hoewel mij elke keer weer blijkt dat mensen uh, juist de verkeerde dingen meenemen, eerlijk gezegd. Uh, als, ze, als ze niet heel goed geïnformeerd zijn. Dus het kan heel goed zijn dat dit een opdracht is geweest. Dat hangt bij meneer X en Mondriaan. Ga die Mondriaan maar stelen en neem de rest ook mee die je daar zit hangen. Uh, en dat er dan met een soort los geld uh, die stukken terug kunnen worden betaald. Want dat is op die manier wat nu het, het, de optie zou kunnen zijn. En met zo'n zo beloning die je uitlooft... Uh, zeg je in feite, ik wil graag mijn stukken terugkopen. Ja. voor dat dat bedrag. Ja. Hij kan ook naar de verzekering gaan, hè? die kunstverzamelaar. Als hij goed verzekerd is, krijgt hij toch alles van de verzekering terug? Ja, maar ik zou me ook niet, uh, ik zou me ook niet verbazen... als deze beloning samen met de verzekeringsmaatschappij is uitge uitgeloofd. Het is natuurlijk zo dat de verzekeringsmaatschappij draait... als deze dingen verzekerd zijn, op voor de hele schade. Ja. Nou, die betalen natuurlijk liever 10% dan het hele bedrag uit. Dus als ja. ze op deze manier aan die stukken terug kunnen komen... Ja. dan is iedereen tevreden. En als je... Als dief dit soort stukken wil verkopen, krijg je natuurlijk, als je er al iemand voor zou kunnen vinden, absoluut nooit de marktwaarde voor. Maar goed, de kans is natuurlijk wel vrij groot dat je gepakt wordt als je jezelf bekend maakt als degene die weet waar die stukken zijn. Uh, ja, maar Als je dat via een tussenpersoon doet, dat hebben we een aantal jaar geleden in Frankfurt gezien. Toen een aantal schilderijen van Turner uit de Tate Gallery in Londen gestolen waren op een tentoonstelling in Frankfurt. Daar is men dan nooit achter gekomen wie die stuk uiteindelijk uh, had. Maar daar is wel geld op betaald als een soort los geld. De dieven zijn gewoon gevangen natuurlijk. Mm -hmm. Maar de mensen die uiteindelijk de opdracht hadden gegeven, blijkbaar, die zijn nooit gepakt en het geld is wel betaald. Juist. Slotvraag: ziet iemand zijn kunst nog terug? Uh, ik denk het wel. Op, op lange of korte termijn ziet iemand zijn, zijn kunst terug, denk ik. Johan Bos van Rosenthal, adviseur in de kunstmarkt. Ik dank u wel. Graag gedaan. Het is bijna half elf, dames en heren. Meer informatie over deze uitzending vindt u op kro.nl. Ik zie u vanavond graag terug om vijf voor half tien op Nederland 2 bij Oog in Oog. En we gaan snel door naar lijn 1. Na Naida is je nieuwe collega-presentator al bekend. Naida. Ja, maar dat is geheim, hè? Dat moeten we even wachten tot morgen. Dan hoor je het Sven. Oh, kan toch nu ook al? Wat is het nu? Over 26 uur weten we het. Kan toch nu ook al? Sven, wij zitten vandaag. Kan nu ook al. Sorry? Kan toch nu ook al? Oh ja, nee. Morgen, dus over precies 26 uur, morgen in het programma Lunch... wordt mijn medepresentator bekendgemaakt. Dus allemaal luisteren morgen naar Lunch. Ja, en vandaag is het een historische dag, Sven. Dat wist je misschien niet, maar het is echt zo. Want de Heideroosjes, de enige echte punkband van Nederland, die stopt ermee. En vandaag nemen we afscheid van de voorman Marco Roulos. Maar dat doen we natuurlijk na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Voor de rechtbank in de Zuid-Afrikaanse stad Polo Kwane heeft zich een grote menigte verzameld... voor de rechtszaak tegen het gearresteerde ANC-lid Julius Malema. Hij staat terecht op verdenking van corruptie. Malema's sympathisanten zijn vooral leden van de ANC-jeugdliga. Malema was de leider daarvan en in die periode zou hij overheidsgeld hebben misbruikt voor eigen gewin. En bijna de helft van de kankerpatiënten slikt zonder het te weten medicijnen die slecht kunnen zijn voor hun behandeling. Het zijn middelen die de werking van antikankermedicijnen verminderen of die de bijwerkingen ervan verergeren... zoals slaapmiddelen, antidepressiva en bloedverdunners. De onderzoekers pleiten voor een landelijk elektronisch patiëntendossier... waardoor oncologen kunnen zien of hun patiënten nog andere medicijnen krijgen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzef. Een paar jaar lang sloot ik mezelf op in mijn kamer met goedkope romannetjes. Lastige Persische gedichtenbundels en foto's van ja, ja, Gerard Joling en Marco van Basten. Mijn ouders die vond ik nep, de docenten dom en de wereld een hoopje ellende. Puberteit en slechte smaak noemden ze dat. Gelukkig gingen ze beide voorbij, hoewel de liefde voor gedichten en van Basten bleef. Maar er zijn mensen bij wie de puberteit nooit overgaat. Marco Roelofs is zo iemand. Al meer dan 23 jaar gedraagt hij zich als een recalcitrant man manneke, moet ik zeggen. Als zanger van de Nederlandse punkment Heideroosjes. Afgelopen zaterdag speelden ze de aller, allerlaatste show in Nederland. Dit is Lijn 1. Welkom. te onze hoofdstad nemen we afscheid van de Heideroosjes. Luisteraars, heeft u vragen voor Marco Roelofs? Bel 0800-1121 of mail naar lijn 1 apenstaartje ntrnl Of stuur een tweet naar hekje lijn1. Ouderwet naar de website gaan, kan natuurlijk ook lijn1.ntr.nl Ja, ik zit hier tegenover een icoon en dat is niet zomaar iets. Tegenover mij zit Marco Roelofs. Na drie, 23 jaar stop je met Heideroosjes. De punker is volwassen geworden... Nou, volwassen, volwassen. Ik hoop dat ik nooit echt volwassen word natuurlijk, want dat lijkt me heel saai. Maar ja, ik begin wel een oude man te worden natuurlijk. Hoe oud ben je nu? 38, dus we zijn... Uh... Leeftijdsgenoten. Ja, is het zo? Nou, dan ja. zie jij er beter uit dan ik. Nou, jij ziet er ook niet uit als 38, toch? Dank je, dank je. Um, nee, ja goed. We, uh, we vonden het genoeg geweest. We hadden alle, alle, alle, alle dromen in het jongensboek uh, waren vervuld. En uh, ik, ja, dan is het... Uh, beter om te gaan. Als het feest op het hoogtepunt is, moet je eigenlijk, uh, moet je eigenlijk naar huis gaan, zeggen ze altijd. Dat is heel moeilijk, maar uh, in ons geval ben ik wel blij dat we die keuze ook gemaakt hebben. Hey, 23 jaar lang zaten jullie ook in dezelfde formatie. Hè? Jullie zijn ja. 23 jaar met elkaar begonnen. Ja. Hoeveel bandleden? Uh, vier. We hebben vier, we, we kwamen elkaar tegen op de middelbare school en uh, als zoals dat gaat, bij, bij hè, jongetjes, uh, het, het tweede klas, uh, ja, tweede klas middelbare school. En uh, nou, zullen we een bandje beginnen, ja, laten we dat doen. En uh, wij speelden, ja, we, we, we probeerden eerst heel, heel moeilijke hard rock spelen met heel veel solo's, maar dat konden wij helemaal niet. We konden drie akkoorden en dat was het maximaal haalbare. En ik kwam in aanraking met punkmuziek en en nou ja, goed. Uh, uh, maar wat ons dan weer verschilde van heel veel van die bandjes bij ons uit de buurt... was dat wij wel e erg ambitieus waren mm -hmm. en, uh, en wel heel hard wilden werken. En, en bij uh, jullie in de buurt is Limburg. Dat was Limburg, ja, sorry, dan moet ik even bijvertellen natuurlijk. Ja. Limburg, ja. En jullie wonen, jij woont nu sinds vier jaar in Amsterdam, vertelde ja. je... maar de rest woont allemaal in Limburg. Ja, ja, ja, ja. Echte dorpsjongens. Echte dorpsjongens. Maar ja, kijk, we hebben daar natuurlijk ook altijd... ik heb daar altijd ook gewoond bij de gratie van dat ik er altijd weg was. Snap je wat ik bedoel? Uh, als je vier, wij spelen ook heel veel... Uh, in Europa. We hebben ook in Amerika ja. getoerd. Dat klinkt helemaal niet aardig voor Limburg. Is dat zo? Ja, als je zegt, Oh ik, nee, nee maar ik heb ja, ik, zal ik daar bij de Gratie <laughs> omdat ik altijd weg was. Ja, nee, laat het het dan. Nee, ik hou heel erg van Limburg en heel heel erg van Horst. Uh, anders wou ik dan met pek en veren. <laughs> Precies. Nee, nee, maar ik, ik vind het echt oprecht uh, uh, heb ik altijd graag gewoond. Uh, ik woon er nu nog eventjes uh, nog steeds maar um, ik ben een creatief persoon en ik heb prikkels nodig en ja. in Horst vond ik vooral de rust en doordat wij vaak op tour waren dat is eigenlijk wat ik daarmee probeerde te zeggen wij waren zoveel van huis dat dan moet je even terug in die baken van rust waar, ja. waar het leven gewoon uh, voorbij kan. Hey, 23 jaar lang met elkaar dat is eigenlijk meer dan de meeste dan de meeste liefdesrelaties. hoe hebben jullie dat volgehouden met elkaar uh, sorry, ik was afgeleid. Je, je bent afgeleid door een tweet in je handen. Ja, Lees ik heb een tweet in mijn handen. Ma uh, vraag je aan Marco, ben je nou de presentaties aan het versieren? Uh, antwoord is, ik doe een poging, maar het is nog vroeg op de dag. Dus. <lacht> ik ben al lang wakker. Dus je ja, kunt jij wel, maar <lacht> ik, jij ben ik ben een muzikant. Ja, <lacht> ik precies. slaap meestal nu nog. <lacht> sorry. Nee, ja. is het, dus het antwoord. Nee, maar hey, 23 jaar, dat is langer dan de meeste liefdesrelaties. Hoe hou je dat vol? Um, door uh, gewoon bot eerlijk te zijn tegen elkaar. En door alle vier dezelfde ambitie te hebben. Onze ambitie was de wereld over met onze muziek. Um, Echt alles, hè, van Japan tot Zuid-Afrika en alles daartussenin. Ja, we wilden overal spelen. We hebben in, in, in Zuid-Afrika in een township gespeeld. We hebben in Bosnië getoerd toen de oorlog daar nog, nog geen jaar voorbij was. Hele heftige trips. Maar we hebben ook gewoon op Hollywood Boulevard in een club gespeeld uh, um, in Amerika. Dus... Um, maar eerlijkheid is wel een heel belangrijk onderdeel daarvan. Want je zit ja. met elkaar letterlijk in een bus, op een podium, in een hotelkamer. Je bent altijd samen. Dus, dus uh, als je dan dingen gaat opkroppen, want dat gebeurt bij veel bands of überhaupt bij mensen die nauw nou ja, samenwerken. Ja, maar in veel relaties ook. Ja, ja. Ja, laten we maar de goede vrede bewaren en niet zeggen wat we echt vinden. Ja. Nee, we hebben, regelmatig hadden wij uh, gewoon uh, stevige discussies. Uh, echt dat je elkaar de kop in kon slaan. En de liefde overwond. Wat zeg je? Hè? De liefde overwon. Ja, uiteindelijk ja, wel. Ja. En, en de reis die we samen maken waren natuurlijk. Marco, we gaan ook uh, af en toe even naar de telefoon. Want we hebben allerlei mensen die wij gaan bellen. Speciaal voor jou. Die op de een of andere manier verbonden zijn de afgelopen 23 jaar met jou. Aan de telefoon hangt televisieman, journalist, documentairemaker. En ga zo maar door. Leon Verdonschot. Goedemorgen Leon. Jij bent al langer wanker. Ja, ik ben al heel lang wakker. Ik ben echt een muzikant hè, ze kan niet uitsluiten. Precies, jij moet gewoon vroeg wakker worden. Leon, ja. uh, jij volgde heide roosjes al heel lang hè. Sowieso weet jij veel van muziek. Kun je ons uitleggen welke invloed hebben de heide roosjes gehad op het muzikale klimaat in ons land? Uh, nou, behoorlijk groot eigenlijk. Ik denk dat begin jaren 90 uh, de Posse en de Heide Roosjes, wel uh, twee bands waren in Nederland die een hele nieuwe generatie met, met alternatieve en hardere en rauwere muziek in, aan, in aanraking brachten. Ostro Posty was er echt een voorloper in de Nederlandse hip-hop. En de Heideroosjes waren het bewijs dat je ook in Nederland gewoon punt uh, punt kan maken met van deel Nederlands en van deel Engelse teksten. Mm -hmm. En ik denk dat een de hele generatie via de Heideroosjes Roosjes uh, weer een tens heeft leren kennen die de Heideroosjes Roosjes zelf beïnvloed hebben. En een deel van die mensen is dan maar weer verder gegaan. Er is misschien zelfs een nog uh, obscuurdere muziek terechtgekomen... gekomen. Een deel is ook wel in de loop van de jaren afgehaakt. En die komen dan nu wel nog in die afscheidsconcerten. voor all time's sake. Ja. Maar ja, er zijn pakken uh, Heideroosjes hebben met dan 100.000 albums verkocht, maar er zijn vooral echt vele honderdduizenden mensen die de Heideroosjes ooit wel gezien hebben. Of in een jongerencentrum, of op een festival. Ja. Dat was een tijd langer moeilijk om ze niet te zien. Je moest wel en... echt je best doen als je de Heideroosjes <laughs> wilde ontwijken. Leon, werd het dan tijd dat, is het dan, ik bedoel, stoppen ze op het juiste moment, zoals Marco dat zegt, op het hoogtepunt? Of heb jij zoiets, nou, ze hadden nog wel even een paar jaar door kunnen gaan? Nou, ik snap wel dat ze, ik snap wel dat ze stoppen. We, aan de andere kant, ik heb ze afgelopen weekend uh, gezien met een twee afscheidsshow's in, in de Melkweg. Uh, en ik wist sowieso dat het voor de Heideroos de prijs is. Dat ze voor, zeker voor een punkbed met een, met een onwaarschijnlijk arbeidsetels hebben. Wat misschien uh, moeilijk verenigbaar lijkt. Ja. Maar uh, ze hebben, ik heb ze nog nooit een show zien geven waar ze iets afraffelden. Maar toen ik ze afgelopen uh, vrijdag en zaterdag in de Melkweg zag, dacht ik van ja... Het is ook niet minder geworden qua intensiteit. Het wow. speelde echt lachelijk lang, twee uur in een kwartier, want ja. een punkband betekent... Ze zijn niet e oud geworden. <h�st required> nou ja, ze zijn, ze zijn mooi oud geworden, zou ik bijna kunnen zeggen. <actors> maar ze zijn, thom, Dankjewel. Gretig, ze zijn heel gretig gebleven. Dat is wel belangrijk, hè? Yeah. Heel dat is heel belangrijk. En dat is ook Le wel uniek. Leon, nog, ik kom zo weer bij je terug. Blijf nog even hangen aan de telefoon. Lotje, die reageert. Lotje zegt, lijn 1, de heideroosjes op Radio 1. Wie had dat ooit gedacht? Pas zelf al afscheid genomen op Appelpop. Geweldig. Een fan is dat. Uh, Marco, Jeroen zegt, je hebt de punk hoog zitten. Bezoek je zelf wel eens co concerten van oude punkbands? In kraakpanden en zo. Of ben je in de underground overstegen? Oh, ben je nog nee. wel een echte punker, vraagt hij Dat eigenlijk. Dat vraagt hij eigenlijk, hè? Ja, ja. ja. Oh, ik kan een moeilijk antwoord opgeven. Wat ik wel, die, ik zo zeggen, de, de, de punkstijl, de muziek, dat, dat vind ik nog steeds uh, heel erg interessant. Ik probeer mm -hmm. ook nog concerten te bezoeken. Ik kom ook nog wel eens in kraakpanden. Het was voor mij ook een tijd lang uh, een omgeving waar ik beter niet kon komen. Want ik was natuurlijk de commerciële hond die, uh, ja. die, uh, die uh, geld verdiende aan En die uh, niet in een kraakpand woonde. Nou ja, ik weet niet of je hier, als je hier uit de bus uitkijkt, dan zie je toch een heel oud afgeraffeld ja, pand. Ja, je nu? Oké. Okay. Daar woon ik nu niet meer, maar daar heb ik een paar jaar gezeten. Ja, daar, daar was het maximaal 15 graden in de winter. Dat vind ik behoorlijk, punk. Maar goed, uh, de echte die hard vonden het niet, hè? Vandaar dat ik het zeg, <laughs> nee, ja, het maakt, maakt niet zoveel uit wat, wat wat zij vonden. Ik denk dat uh, mensen die ons live gezien hebben en die uh, die weten hoe wij bezig zijn geweest met die band, die, die, uh, die kan ik verzekeren dat het. Uh, veel raakvlakken met de punk had. Maar ik ga nog wel eens naar concert toe. Vind ik ook leuk om te doen. Want die muziekstijl verveelt mij niet. Ja. Uh, hij vraagt wel iets over oude punkbands. En daar kan ik wel iets over zeggen. Dat vind ik vaak heel verdrietig om naar te kijken. Want dan staan er van die uitgezakte vijftigers. Die staan dan ja, met één origineel bandlid of zo. Ja, ja. Staan ze dan nog een beetje voor, voor het geld oude nummers te spelen. En dat is ook een soort schrikbeeld. De is er dan misschien af. Ja, dat wilden wij absoluut ook niet worden. Ook dat is ook een van de redenen waarom we dus nu zeggen van oké, okay, tot hier en nee. niet verder. Marco, we hebben nog nog een uh, buren van jou uit Limburg aan de telefoon hangen. Buren? Buren, ja ja. Sjak Poels, zanger van oh. Rowan Hezen. Hey dat jullie een, een uitgezakte vijftiger uh, hangt. Oh. <laughs> ja. die al 27 jaar lang bestaat, dat hebben jullie natuurlijk ook gemeen. Sjak, uh, ja. welkom. Vind je het jammer dat de roosjes stoppen? Ja nee, ik maakte een grapje de eerste keer toen ik het hoorde, toen werd ik geïnterviewd door uh, L1. Dat is de, de, de, de, de zender hier in het zuiden en we liepen zo naar mijn schilderhok. En dat zit vlak naast het oefenhoek van Heideroosjes. Dus vroeger me, vind je het jammer? Ik zeg, nou ja, volgens mij ben ik de enige Nederlander die het niet jammer vindt dat ze ophouden. Want ze, <laughs> zitten. ze staan hier altijd herk te maken terwijl ik staat te schilderen. Maar dat was een grap. Want ik, vind het, ja, nee, ik, vind, ik vind het jammer, maar ik begrijp het wel. Kijk, maken dat schets van, van een soort houdbaarheidsdatum van een, van een punkband, ja. dat snap ik echt wel. Dat, dat, zo zie ik dat ook. Dat zie ik ook bij oude... Wij zijn van de Hartrock hier ook in de Peel en als ik uh, Judith Priest of dat soort bands zie, ja. dan denk ik ja, dit, dit is eigenlijk, dit wordt een persiflage, dit kan niet meer. Maar denk je zelf ook aan het stoppen na 27 jaar? Nee, nou ja, ik denk <lacht> dat die muziek wel. Nee, ik denk er nooit aan. Want ik, ik hoorde ooit iemand een keer zeggen, uh, uh, nee, na, na alles wat je ermee hebt gemaakt nu de feesttenten, de festivals en. Uh, je kunt altijd het theater in en dat is waar, weet je wel. Ik bedoel, en dat kan Marco ook en dat gaat hij natuurlijk doen. Dat is gewoon fijn dat je dat, dat, je dat vooruitzicht hebt, dat je ja. dat kunt. En, en daar aarden ja. wij nu heel erg goed op dit moment. Hey, en als Limburgers onder elkaar ben je een beetje trots op Marco? Altijd geweest. En de andere jongens... ben, Vanaf het begin, uh, de hoesjes, daar weet Marco ook nog. Uh, ja. Zeefdrukerij en een en en uh, een kantoorje met computers en dan maken we de hoesjes voor van Heide roosjes en dat deed ik samen met Marco en uh, of een dingen. Ja, dat klopt. Uh, Jacques was onze baken, want ik had dan allerlei wilde plannen hoe de hoest eruit moest zien, maar ik kon dat zelf niet. Dus, uh, en dan ging ik naar Jacques toe met zijn grafisch bedrijf. En dan ging, ging, ging Jacques moest Jacques die woordenbrieven mij proberen te kanaliseren tot een heel mooie hoes. En dat deed hij altijd heel goed. <laughs> <laughs> Chapeau nog, Jacques. <laughs> dank je, dank je, Marco. Dank dat je wel, Jacques. En uh, ik zou zeggen, blijf lekker muziek maken. Dank je wel dat je even wilde in de uitzending wilde zijn. Graag gedaan. je een... Hoi, hoi. Marco, je hebt weer een tweet in Jan, dan zie ik. Ja, in het dialect. Uh, oh. Zal ik hem voorlezen? Hij is, nee, graag hij is in het ik Limburgs niet, dialect. Dus zult... Mag jij proberen te vertalen? <laughs> Marco, jullie zien min of meer begonnen met prilpop in Walhalla en Serum. Wurmdorne, het laatste concert geven, een pak Punica op de Bühne. Dan nou, mag je één keer raden wat ik zei? Uh... Iets als van jullie zijn ooit daar en daar begonnen. Ja, en ja. deze persoon was erbij of zo? Schijnbaar wel. <laughs> uh, zijn naam is Sjoert en uh, we, waren, ja, we zijn ooit op zo'n ja, zo klein festivalletje in, in Zevenum uh, begonnen. Prilpop prilpopfestival. Heel leuk festival moet ik zeggen. En hij vraagt waarom we daar niet het allerlaatste concert geven. Nou ja, we hebben daar... In Begin dit jaar hebben we op datzelfde festival mm -hmm. een surprise show gedaan. Um, daar spelen allemaal beginnende bandjes en er was één act niet aangekondigd. En dat waren wij. En dat was echt een intense ervaring. Dat is een zaaltje waar 150 mensen in kunnen. En die knalden uit zijn voegen en het uh, zweet druppelde van het plafond naar beneden. En dat zijn altijd ja dat ja, soort uh, sfeer dingen. Dat, ja. dat is uh, heel mooi. Klinkt al geweldig. Marco, Punk was weer even helemaal in het nieuws. en de afgelopen tijd dankzij uh, Pussy, uh, Pussy Riot, de punkband die zich... Die zich verzet, Pussy Riot, ik vind dat zo'n rare naam. Ja, het is Engels. <laughs> het is Engels, maar ook zo dat ik denk, oké, okay, het zal wel. Maar, hey, maar de punkband die zich verzet tegen de aanpak van uh, Poetin en de gang van zaken in Rusland. Hè? Mm -hmm. uh, nou, dat is, zij staan ergens voor, dat vind ik zelf persoonlijk altijd erg ja. mooi. Als mensen zo duidelijk ergens voor staan. Ja. Stol, waar stonden jullie voor? Waren er thema's waarvan jullie de afgelopen 23 jaar dachten, die stellen wij aan de kaak? Uh, ja, heel veel. We hebben al het wereldleed behandeld. En zeg maar, toen we begonnen, daar had ik ook nog de illusie... dat ik dat dan waarschijnlijk ook nog wel een heel eind kon oplossen. Nou ja, mm -hmm. dat bleek dus allemaal wat minder, uh, minder te lukken. Maar we, we hebben altijd geprobeerd een soort uh, infotainment, noemden we het zelf. Weet je wel, ik denk dat uh, mensen naar een concert gaan in de eerste plaats... gewoon om een leuke avond ja. te hebben. Maar ik had zelf daar wel altijd een soort achterliggend doel achter... van als ik ze ook nog mijn mening kan vertellen en ze gaan daarover nadenken... dan heb ik een soort, heb ik een soort bonus uh, bereikt. Dus we hebben in onze muziek enerzijds altijd uh, een beetje... Nou ja, frivolen, een beetje flauwe thema's soms behandeld. Maar we hebben ook gewoon, ja, we hebben ook over seksueel misbruik, racisme, allemaal dat soort dingen ja. gezongen. En door het reizen kom je er ook mee in aanraking. Toen we in Joegoslavië toerden, dan voel je die oorlog, dan spreek je met mensen die dat mee hebben gemaakt. Hetzelfde in Zuid-Afrika. Als je in zo'n township speelt en je praat met die mensen daar en je ervaart die sfeer daar. Dat, daarna schreef ik altijd nummers over ja, de ja. reizen die we gemaakt hadden. Dus, dus, en welk nummer heb je na Bosnië geschreven? Uh, dat heet A Regular Day in Bosnia. Want uh, en dat klinkt, ja, a regular day, een normale dag in Bosnië. Wat daar een normale dag was, dat was voor ons een aaneenschakeling van bizarre impressies ja. uh, en een horrorverhalen. Maar bleven jullie wel safe? Had je zoiets van, nou ja, we willen iets aan de kaak stellen, maar we gaan niet over de top? Of zijn er momenten geweest in die 23 jaar waarbij je wel, nou, ik noem maar wat, iemand echt tegen je had. Dat je dacht van, oeh jongens, nu ga je Oh, nou echt ja, oversteven. wij hebben in... Uh, wij hebben in uh, ik herinner mij dat wij in Ede speelden, op een heel groot... Op, buiten op het plein. Uh, uh, en in Ede, dat is een uh, sterke christelijke uh, ge -ge gemeenschap. En mm -hmm. uh, ik, ik had toen iets geroepen over, uh, over Jezus. En, um, wat had je geroepen? ja ik, ik weet niet meer exact de, de bewoordingen, maar daarna of werden in Jesus de gemeenteraad uh, vragen daarover gesteld. En, en ook de vraag opgeworpen of de heidroosjes ooit nog daar mochten spelen. Dat is toch ah. een soort lokale Relletje geweest, eh, om iets aan te geven dat we um, ja de heilige huisjes ook wel eens tegen ons hebben. En al. mochten jullie terugkomen in Ede? Um, ik, volgens mij zijn we daarna uiteindelijk wel teruggekomen. <laughs> dat ja. is weer heel Holland. Ja, heel maar ik vind ook ik vind gewoon dat je um, als je het gefundeerd doet, ook mag, dat je altijd mag zeggen wat je vindt. Ja. Um, maar goed, ja, daar kun je over verschillen, in welke bewoordingen dat het dan moet gebeuren. En, ja. you know. nou ja, soms moet je een keiharde taal gebruiken om mensen wakker te schudden. Precies. Toch? Ja, soms en dan moet je met de namen van doen. Ja, ja, dat vind ik wel. Hey, uh, behalve dat jij, dat jij zingt hè, je speelt gitaar, componeert, maar jij bent ook, je hebt een opleiding journalistiek gevolgd, je bent journalist, cabaretier, theatermaker. Je doet heel veel verschillende dingen. Ja. Maar wat is je rode draad in al die verschillende dingen die je doet? Dat ik uh, de interne boze wereld extern moet maken. <laughs> Denk ik. Ja, de, ik ben een soort vat van tegenstrijdigheden. En, uh, Waarom mijn... ben je zo boos? En uh... wat is het dan dat je boos op bent? Ja, tegenwoordig ben ik niet meer alleen boos. Toen ik als, als puber was was ik uitsluitend boos. Uh, onmacht, ik probeer de wereld te begrijpen, maar dat lukt ja. me niet. En, da en, en dat, uh, da dat moet eruit. En bij sommige mensen gaan dan op zondag in een stadion met stenen gooien. En ik heb gelukkig uh, de, creativiteit. De, de creativiteit gekregen om daar met de gitaar liedjes van uh, te mogen maken. Je hebt, als ik me niet vergis, zeker vier keer uh, gestaan op Pinkpop. Ja. En een stuk of negen keer Pinkpop gepresenteerd. Ja, Want ja. dat doe je ook. Ja. We hebben de vader van Pinkpop aan de telefoon hangen. Jan Smeets, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Hé, oh, hallo. Hoe erg is het dat de Heideroosjes stoppen? Nou, ze zijn eigenlijk de laatste... Uh, dit bijna in deze wereld nog... Uh... Via de muziek een ongenoegen bekendmaken en een ongenoegen ventileren. Waar toch denk ik heel veel, vooral jongeren, nog altijd mee zijn. En afzetten tegen de gevestigde maatschappij. Het is natuurlijk altijd jammer dat er zo'n uitlaatklep, dat er zo'n zo fenomeen niet meer is. Ja. De andere kant moet ik zeggen, dat is wel eens vaker opgemerkt dat zal Marco en Consulie ook wel vinden. Kijk, op een gegeven moment plak je er een te oud gezicht op en dan kan je niet meer direct communiceren met een bepaalde doelgroep. Heb ik zo'n idee hè, maar ik kan me daar in het verhaal niet vergissen, want zij staan bij wijze spreken op het podium en ik sta gewoon voor het podium, is toch een ja. ander verhaal. Marco. Ja, wat het denk ik creatief gezien ook een beetje is, is dat bijvoorbeeld ik wil me op meerdere, meerdere manieren uiten. Zeg maar, de essentiële, nee zeg je dat, de, de basis emotie van de punkband is boosheid. En ik ben inmiddels dan toch ook op een leeftijd dat ik, dat ik ook andere uh, emoties wil etaleren. En dat kan gewoon moeilijker in punk punkband. Dus dat heeft er ook wel mee te maken uh, dat je op een gegeven moment je moet afvragen of je nog in het juiste harnas uh, zit. Ja, Ze... ja, uiteindelijk. Ja. Jan Speet, jij weet, uh, nou ja, ik zeg zegt de vader van Pinkpop. Zijn er opvolgers? Zijn er alle jongeren, jongens die klaarstaan... en die eventueel opvolgers kunnen worden van de Heide Roosjes? ik heb in die scene, vooral in Amerika zijn er nieuwe bandjes... die natuurlijk ook wel van de dag geschreven. Ja, maar in Nederland bedoel ik vooral. In Nederland heb ik niet direct een voorbeeld op dit moment. Dan had ik mij wat dat betreft voor dit vraaggesprek... <lacht> dus het maar ik ben natuurlijk ook op de leeftijd aangekomen. Dat nou, ik dacht de, de vader even, van Pinkpop, die weet alles uit zijn hoofd, toch? Nee, nee, was het maar zo. Hoe ouder je wordt, hoe meer dat je gedelete wordt en Ja, dat is ook zo. En moet, je dingen moet helpen met, met Wikipedia enzovoort, snap je? <lacht> Goed, we vragen het even aan Marco. Dankjewel, Jan Smeet. Marco, zijn jullie eens? oké, dankjewel. Dankjewel, fijne dag. Maar ik, zijn, er, zijn er jongens die, die waarvan jij zegt, nou ja, dat zouden wel opvolgers kunnen worden. Ja, dat is... Of is het klaar met. met, met, met uh... Nou, laat ik voorop stellen dat punk op ja. zichzelf in Nederland nooit groot is geweest. Het is nooit ja. niet echt een stroming die, uh, die in Nederland heel populair is. Wij zijn toch, ja, we, in de Nederlandse mentaliteit is, is in die zin toch een beetje anders. Uh, in Duitsland en in Engeland heb je een hele grote, hele grote punk zien. Daar kun je echt. Uh, ja, bij wijze van spreken ook maanden, toeren, die landen zijn natuurlijk ook groter. Maar, maar de, de animo voor die muziek is daar ook meer. Dus ja. um, uh, daarbij komt dat wij als een van de weinige punkbands ook een openlijke ambitie hadden. En dat is vaak iets wat bij punkbands, als een punkband uh, meer dan 100 platen verkoopt, zijn ze bij wijze van spreken volgens de letter van de ongeschreven punkwet helemaal ze... niet meer punk. Dus dan, dan vallen ja, ja. Ze, doen ze niet meer mee. Uh, uh, en, dus uh, geen opvolgers hier voor de deur? Um, nee. Nee, dat is echt een soort Maar er zijn, ik wil wel zeggen, er zijn heel veel goede jonge punkbands gewoon. Uh, in Nederland ook. Weet je, dus. Uh, um, die, die, die, die blijft altijd bestaan. Het is alleen, het zit letterlijk ondergronds. Ja. Nog aan de telefoon hangt nog Leon Verdonst. Leon, jij volgde Heide Roodjes al heel lang. Hè? In 1989 schreef je al een boek over ze. Nu ben je bezig met een documentaire. Waarom volg nou, je 1998 deze? In 1990 was het in 1989. Toen, uh, dat, toen hadden we Heide roodjes nog een Nee, test, ja, dus. ja, klopt. Dat 1998. Goede correctie. Maar waarom volg je ze al zo lang? Omdat um, ja, ze uh, testen als heel, heel goed vindt. En op de tweede plaats omdat het wel uh, een bijzondere band is. Die combinatie van, uh, van punt en ambitie en die combinatie van engagement en, uh, en humor. Uh, die, die, die is wel echt bijzonder. Ik ken ook weinig mensen die 23 jaar in dezelfde bezetting zoveel lol blijven hebben. Dus het is een band die ik altijd, die me nooit is gaan vervelen. Ik heb ook nooit gedacht: altijd daar zijn ze weer. Of ze doen weer hetzelfde. Dan hadden ze natuurlijk een, een redelijk tijdelijk muzikaal stramien. Ja. Maar dat binnen hebben ze altijd best wel veel geëxperimenteerd en gevarieerd. En ik kan me nog herinneren: ze, ze hebben ook wel eens teksten, natuurlijk, die. Uh, over het verbeteren van de wereld, in op welk opzicht dan ook. Ze zijn ook wel eens dwars tegen uh, hun eigen codes ingegaan. Ik kan me nog herinneren dat ze echt in het begin jaren 90 een nummer schreven, een B-kantje was dat toen, waar ik toen heel boos over was, want toen stond ja. ik nog ver links van Marco, dat heette ga werken lul. Maar <laughs> mag er zich keren tegen mensen die de hele dag thuis zaten maar... op een uitkering. Uh, en dat was binnen de punk, was het toch wel heel bijzonder, ja. dat, je, dat je een, een oproep tot abysethos in, in een liedje verwerkt. Ik ben en... het dan inmiddels hardgrondig mee eens, maar toen nog niet. Leon, is dat een nummer dat er over 25 jaar bijvoorbeeld nog bekend zou zijn? Want Mark Meulendijk, punkfan, die vraagt welk punkliedje is er over 25 jaar nog bekend? Of kan dat helemaal niet? En zijn we dat gewoon allemaal vergeten in no time? Nee, helemaal niet. Er zijn heel veel die over 25 jaar nog bekend zijn. Nu ook liedjes van de Sex Pistols. Uh... Noem eens een liedje waarvan jij zegt dat is nog bekend over 25 jaar. Van de Heide Roosje bedoel je? Ja, van Heide Roosjes of algemeen? Ja. Ik denk van de Heide Roosjes. Oh, ik weet niet of Marc daar heel blij mee is dat het uh, Johnny en Anita een klassieker <laughs> zal zijn. Maar ik vind zelf een nummer als United Scam, waar ze meer dan 1100 keer een optreden hebben afgesloten. Dat vind ik wel echt een nummer wat over 25 jaar volgens nog recht overeind staat. Ja. Marco, wat denk je zelf? Welk nummer bestaat? Is nog over 25 jaar nog bekend van jullie? Ja, ik zat er net over te denken. Weet je wat het natuurlijk ook het is, Tegenwoordig het gaat het steeds sneller, sneller, sneller, sneller, sneller. Alle informatie komt sneller. Dus mensen. Uh, weet je, als ik vroeger een LP kocht, dan kocht ik één LP per maand en die luisterde ik de hele maand. En nu zit je op internet en dan luister je. 20 ja. bands per uur. Dus het komt sneller en is ook weer sneller weg. Maar uh, ja, ik hoop wat Leon zegt: weet je, zo'n nummer als United's Come, dat, dat is dan ons lijflied. Ja. Nou, het zou mooi zijn als, als ik over 25 jaar iemand tegenkom die zegt: weet je wat ik vandaag nog op mijn iPod heb geloofd? United's Come. Dat zou mooi zijn. Dankjewel. Ja, wat ook heel snel gaat, is een half uurtje lijn 1. Uh, ik moet afscheid van jullie nemen, Leon. Dankjewel. Heel kort nog, Marco, wat ga je nu doen? Kun je dat in uh, 20 seconden, 10 seconden vertellen? Uh, 20 seconden, uh, uh, mijn theatertour begint volgende week en uh, mijn boek is nu uit en het heet Kaal. En er staan alle verdrietige en blije avonturen in. Maar we gaan het lezen. Iedereen is gek, behalve jij. Van de van Iedereen is gek, behalve jij, de Heideroosjes. We namen afscheid vandaag van Marco Roelofs Na 23 jaar stoppen de Heideroosjes. Luisteraars, dank voor uw mails en tweets. Morgen zijn we weer om half elf. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rien Aerts... Fatima Boudja, Mario Zuilen... en onze lieve stasjeer die voor goede koffie zorgt, Bas Gringhuis. Eindredactie, Barbara van der Klis. Logistiek en techniek, Martin Hulshoff. Productie, Hans Twit en Momo Zarou. Geniet van uw dag en tot morgen. Ik ben klaar voor de